De burgerhulpverleners krijgen een sms'je als iemand in de omgeving een hartstilstand krijgt. Zij kunnen dan vast beginnen met de reanimatie. Max Verstappen heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de Formule 1 Grand Prix gisteravond in de Verenigde Staten. Hij kwam als derde over de finishlijn. Dat was een knappe prestatie aangezien hij als zestiende startte. Maar door een tijdstraf werd Verstappen teruggezet naar de vierde plaats en eindigde hij dus net naast het podium. Verstappen is woest op de man die de straf uitsprak en noemt de beslissing een blamage voor de sport. Het weer dan nog: wolkenvelden en af en toe zon in het noorden en oosten. Soms ook een buit, wordt gemiddeld 14 graden. Later op de dag neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NWS ZFM: Verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 en soms is het leven zuur, zuur, maar daar weten we doorheen. Want met jullie ben ik nooit meer alleen. Want jij bent zo bijzonder, verdwijnt in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven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 the show.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 Vooral, uh, dit stukje in de plaat dat zwingt gewoon, hè. De Pointer Sisters en Happiness. Nou, plaat uit uh, de jaren 80 zo op de zaterdagmiddag. De ZFM, fm ja, het zonnetje schijnt lekker, uh, jullie zo voort. Enige nadeel, Albert-Jan, dat ik mijn scherm hier voor me niet meer kan ja. lezen. Dus de volgende plaat, ik heb geen idee wat we gaan draaien. Maar ik zie het in ieder geval niet meer. Ik nee, kan prima volgen, hoor. Ja, dus ja, ik zeg je wel, ja, ja, voor. ja. Oké, okay, dat is goed.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 streepje beachboys.nl www.amdak-beachboys.nl Want die jongens kunnen natuurlijk elke sponsoring van uw kant... en natuurlijk voor het goede doel goed gebruiken.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 Nogmaals via de website www.amdak-beachboys.nl www.amdak-beachboys.nl Weet je wat? Die link die gaan we I gewoon op de app zetten. Ah, en af, ja. Dan volgen wij de Beach Boys. Heel veel succes.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 We don't have to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 in Zandvoort, dus daarvoor hoef je niet naar Rio de Janeiro. Nee hoor, gewoon lekker in Zandvoort blijven. ziel de, de van Pieter Ellen, mocht je het net uh, niet, uh, niet gehoord hebben... de heren van Zandvoort 4, ze hebben vandaag gewonnen. Speelden thuis tegen AFC 4 en het werd 4-1... met het vierde doelpunt door Rob Smits. Het is vandaag en morgen Burendag in Zandvoorts. Vandaar het gedicht...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 Love I need and I want to stay around. Heaven send you down.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 Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last job.